Uur. Megens met het NOS-journaal. De politie heeft twee jongens van 15 en 16 aangehouden. Die worden verdacht van het plegen van een gewelddadige overval... op een co-op-supermarkt in Ridderkerk. Bij die overval zaterdag raakte de winkelmanager ernstig gewond. Hij is een paar dagen in coma gehouden. Gisteren kwam de man weer bij. Het duo wordt ook verdacht van betrokkenheid... bij mishandelingen en bedreigingen, drie straatroven... en twee woninginbraken. Hiervoor zijn nog zes andere tieners aangehouden. Twee dagen nadat de Rotterdamse politie is begonnen met een wapeninleveractie... zijn 37 wapens ontvangen, daaronder acht vuurwapens. Ook messen, zwaarden, een luchtbuks en een boksbeugel werden ingeleverd. In Rotterdam kunnen mensen twee weken hun wapens en munitie inleveren... zonder vervolg te worden. De politie is de actie begonnen om het wapengeweld in de stad tegen te gaan. Vorig jaar waren er in Rotterdam 71 schietpartijen. Dit jaar staat de teller al op negen incidenten met vuurwapens. De problemen met asielzoekers die overlast veroorzaken zijn veel groter dan werd gedacht, zegt de inspectie Justitie en Veiligheid. De medewerkers in twee speciale locaties in Amsterdam en Hogeveen hebben dagelijks te maken met heftige situaties en confrontaties. Tegelijk hebben ze nauwelijks middelen om in te grijpen, schrijft de inspectie. De asielzoekers in Hogeveen en Amsterdam hebben grote psychische problemen, ze zijn verslaafd of hebben een crimineel verleden. In New York is de Litouwse filmmaker en schrijver Jonas Mekas overleden. Hij was een van de belangrijkste mensen... binnen de moderne Amerikaanse avant-garde films. Mekkas was bevriend met artiesten als John Lennon en Andy Warhol. Hij maakte honderden films... en ook schreef hij gedichten en invloedrijke columns. Jonas Mekka was 96 jaar. Het weer, half tot zwaar bewolkt en weinig wind. Vannacht wordt het min 3 tot plaatselijk min 10 graden. Morgen overdag droog en geregeld zon... In de middag is het op de meeste plaatsen net iets boven nul. Dit was het NOS-Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu is de F voet.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 Like a new decree, bring your mind to everlasting life. Trini. Jennifer, Allison, Philippa Sue Deborah, Annabelle too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 Weer terug naar het verleden, zeg je daar iets? Dicht. Ik zag jou als een wavy. Maar jij deed niet aan een wavy. Ik begrijp niet. Ik niet.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 Ik krijg niet meer, ik word spatie. Schat, beter noem je mijn naam niet, dan wil ik je graag zien hey, hey, hey, hey. Het is al lang verleden tijd hey, hey, hey. Dat ik nog werkte met mijn hart, dat je heel de wereld voor mij was Het zit nog veel te diep in mij hey, hey. Het liedje spelen met mijn hart, en nu gebruik ik hem nog